5 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Goedemiddag. Steeds meer ouderen overlijden na val. Turkse premier komt naar Nederland. En onrust in Egyptische steden na doodstraf-hooligans. Het weer, het is bewolkt en regenachtig. In het noordoosten kans op ijzel en sneeuw. In het noorden is het plus 1, in het zuiden ongeveer 10 graden. Vannacht en morgen kouder en op meer plaatsen ijzel en sneeuw. Het aantal ouderen dat aan de gevolgen van een val overlijdt is de laatste jaren met ruim een kwart toegenomen. En die stijging dreigt in de komende tijd alleen maar groter te worden. Zegt Veiligheid.nl, organisatie die op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de letselcijfers verzamelt. Aan de telefoon directeur Marco Brugmans. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, u denkt dus dat het uh, nog erger gaat worden. Dat komt mede waarschijnlijk door de vergrijzing. Ja, die vergrijzing die gaat natuurlijk zorgen voor een toename van het aantal slachtoffers. En we zitten nu op uh, jaarlijks zo'n 2.200 uh, dodelijke slachtoffers bij 65-plussers. En dat uh, gaat de uh, komende jaren stijgen. Die vergrijzing speelt daarbij een rol. Maar ook als we voor de vergrijzing corrigeren, dan uh, zien we afgelopen vijf jaar een toename van 18 procent. Dus uh, ook onder die vergrijzing zit er nog een toename. En dat betekent dat als het zo door zou zetten... we in 2030 op 6.500 dodelijke slachtoffers jaarlijks zitten. En dan moet er dus iets gebeuren, zegt u? Ja, dan moet er iets gebeuren. Dat kan ook. Hè? Want uh, uh, we weten dat er effectieve valpreventiemethoden zijn. Uh, vaak ook zelfs kosteneffectief. Kunt u daar een voorbeeld van geven? Nou, de, uh, belangrijk is dat uh, om uh, lichamelijk actief te blijven. De lichamelijke activiteit is een beschermende factor tegen valongevallen. Maar ook uh, medicatiegebruik uh, is een belangrijk risico voor valongevallen. En we weten dat er vooral bij slaap- en kalmeringsmiddelen... Uh, dat de, uh, de gebruik daarvan het valrisico verhoogt en dat er vaak ook te veel medicatie wordt gebruikt door de ouderen. Dus door daarop in te grijpen um, kunnen die val, uh, ongevallen echt omlaag. En ook de, de woonomgeving kan natuurlijk, uh, ja, moet veilig uh, uh, zijn zodat de ouderen veilig en goed uit de voeten kunnen blijven. En u ziet daarin ook een taak voor de regering hè? Nou, het is een samenspel van uh, overheid, uh, gemeente en zorgverzekeraars om uh, echt aan die preventie te werken. En nu zetten we vooral op aan de zorgkant voor je ouderen en die gevolgen. En niet alleen natuurlijk die dodelijke slachtoffers, maar uh, veel ouderen landen in het ziekenhuis. En uh, raken daarna hun zelfstandigheid kwijt na zo'n valongeval. Uh, maar eigenlijk zouden we die zorg aan de achterkant, hè, die in, uh, de in, uh, investeringen daar, die moeten verplaatsen naar de voorkant en die preventie om dit uh, probleem echt te leiden te gaan, zodat dit niet uh, gebeurt. Zodat die stijging echt wordt omgebogen in een daming. Voorkomen is beter dan genezen. Hartelijk Zeker. dank directeur ja. Marco Brugmans van uh, Veiligheid.nl de organisatie waar meneer voor werkt.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 ...naar de 5 kilometer en naar Jan Blokhuizen in deze zesde rit van de acht ritten in totaal na hem komen nog drie Nederlanders. Kramer, daar gaat het niet om. Die zal zeker van deelname de WK afstanden over twee weken Sochi. Want de deelname tickets voor dat WK op deze 5 kilometer staan op het spel. Jan Blokhuizen moet in ieder geval sneller zijn dan Tetjan Bloemen. Die heeft al gereden. Kwam uit op 6.23.29. En met nog één ronde te gaan zit Bloemen ruim onder de tijd van Tertjan Bloemen. En dan moet hij dadelijk gaan afwachten wat... Jorin Bergsma en Bob de Jong gaan doen. Die straks in de laatste rit tegen elkaar rijden. Hij heeft een uh, pittige week achter de rug. Jan Blokhuizen. die hier in dit seizoen een geweldig NK reed. Een iets minder goed, maar toch ook wel uh, goed genoeg EK om tweede te worden achter Kramer. Daarna een desastreus WK allround. Bekend maakte afgelopen week tegenover collega Steven Dalebout... dat hij de ziekte van vijver had gehad begin januari. Dat vond Gerard Kemkes weer niet leuk. Kortom, het rommelt tussen Blokhuizen en TVM. Maar hij rijdt hier toch veel van hem af. Dat rijdt 6-8. 18.76 en dat is een uh, goede tijd voor Jan Blokhuizen. De snelste van de uh, rijders die tot nu toe gereden hebben. En nogmaals, nu moet hij dus gaan wachten tot de laatste rit. Wat Bergsma en Bob de Jong gaan doen. En dan weet hij of de 6.18.76 goed genoeg is om over twee weken mee te mogen doen. Aan de vijf kilometer bij de afstanden in Sochi. Sebastian Timmerman. Onrust, onrust in Egypte na de veroordeling in hoger beroep van 21 hooligans. Zij krijgen de doodstraf voor hun aandeel in de voetbalrellen in Port Said, vorig jaar februari. Daar bekwamen 74 mensen om het leven. Na de uitspraak gingen demonstranten de straat op. Ja, Correspondent Sander van Hoorn, horen de menigte. Hoe is de situatie nu in Port Said? De demonstranten die hebben gedemonstreerd voor het provinciehuis en zijn daarna naar het Suezkanaal, dat uh, begint in Port Said, uh, zijn ze getrokken hebben geprobeerd met het lossnijden van uh, bootjes dat te blokkeren. Dat is niet gelukt. En vooralsnog is het redelijk rustig. De boosheid is er natuurlijk nog altijd dat 21 supporters uit Port Said de doodstraf hebben gekregen. Ze worden opgeofferd, is het oordeel van de demonstranten in Port Said. En bij de voetbalrellen kwamen voetbalsupporters van een club in Caïro om het leven. Hè? Uh, maar ook ja. in Caïro zijn nu mensen de straat op gegaan. Je zou denken, zij zijn tevreden. In ieder geval de aanhangers van die club. Nou, een deel wel. Een deel van die voetbalclub eh, en van de supporters daarvan die zeggen we moeten hier genoegen mee nemen. Maar een ander deel die zegt de straffen met name voor de uh, politiemannen die betrokken waren bij die rollen, die, uh, bij die rellen, die zijn veel te laag. Er zijn twee politieofficieren veroordeeld, maar zeven zijn er vrijgesproken. Ja, en dat giet die uh, supporters in Cairo compleet in het verkeerde keelgat. Zij zijn de straat opgetrokken, hebben een politiebureau en het kantoor van uh, de Egyptische KNVB, zegt. Maar hebben ze in de brand gestoken. De beelden zijn er van fans die met bokalen uh, en dergelijke uit dat kantoor kwamen lopen. En die demonstranten, die supporters, die zijn nog steeds slaagst op dit moment met de politie in het centrum van Cairo. Correspondent Sander van Hoorn. Nederlandse studenten beginnen in hun studietijd relatief vaker een eigen bedrijf dan studenten in andere landen, blijkt uit onderzoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ook zagen ze dat Nederlandse studenten liever alleen een eigen bedrijf opzetten, terwijl hun collega-ondernemers in het buitenland liever met meerdere mensen in zee gaan. Ondernemen is immers nog nooit zo makkelijk geweest, zegt de Erasmus Universiteit. Als je laptop openklapt, kan je in principe al een uh, online uh, winkel beginnen, of een... Uh andere diensten aanbieden, dus de stap naar ondernemerschap is natuurlijk laag geworden qua kosten. Dit geeft ook de jongeren een optie om even te kijken naar andere mogelijkheden om elkaar carrière te beginnen. Nog een keer de hoofdpunten, steeds meer ouderen overlijden na val. Turkse premier Erdogan komt naar Nederland en onrust dus in Egyptische steden na doodstraf hooligans. Zometeen meteen gaat langs de lijn verder met onder meer de laatste rit op de 5 kilometer, dus Jorre Bergsma tegen Bob de Jong.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 En dan werd Langs de Lijn. U bent van harte welkom bij het uh, Sportforum met Kees Jonkins, Mario van den Ende en natuurlijk uh, Ton Boots. Zometeen het uh, schaatsen, die rit op de 5 kilometer. Eerst even met uh, Giel Lippens gaan we praten. Het is dus volgens mij in twee weken dat ik met jou gewoon over wielrennen ja, ga praten. Heerlijk, en dan het woord het wordt doping, en zeg ik het toch weer. Echt op alle hoor. Ja. vrouwen, mannen, uh, Parijs-Nies, Tireno-Adriatico... Ronde van Drenthe, noem het maar op. Nou, Waar, waar wil je beginnen? Parijs-Nies? Uh, ja, zullen we daar maar mee beginnen? Ja. Toch een beetje de belangrijkste koers voor ons met uh, lieve westra Op de derde plek hè, in het algemeen klassement. Kansen hebben we nog steeds op de eindzegen. Uh, mm. Maar vandaag een lastige etappe. Etappe trouwens waarin Robert Geesink, na 90 uh, kilometer... afstapte bij de bevoorrading. Die is een beetje ziek, een kuchje. Dus uh, uit koers uh, verdwenen Westra mee in een grote groep. Een mannetje of veertig, uh, de favorieten bij elkaar. En uh, een andere Nederlander mee, uh, Steven Kruiswijk. Uiteindelijk draaide het uit op een sprint. En je hoort het al aan de man die gewonnen heeft... dat het niet een echte massasprint was... met alle grote, snelle sprinters van dit moment. Chavanel, wint, uh -huh. Goeie aankomen trouwens. Voor Philippe Gilbert en voor Rogas. En, en Westra en... staat nu vierde in het klassement. Zakt er een plekje omdat Chavannellem hem voorbij gaat. Maar morgen tijdrit op de Kolderzen, afsluitende tijdrit... ja, dan moet het gebeuren. 40 ja. seconden, 42 om precies te zijn, is het verschil. Ik nou, ben benieuwd. We gaan zien uh, hoe dat afloopt. Uh, hadden we Tireno Adriatico nog kort? Prachtige etappen <coughs> ook, bergetappen. Christopher Froome, Prato di Tivo, dat was de aankomst daar bergop. Uh, Christopher Froome, daar de etappe. En Wout Pols zat in de eerste groep met favorieten. Met Nibali, met Contador, noem ze maar op. Pols wordt achtste, dus uh, die is in één keer weer terug. En dan wil ik nog één naam noemen. Marianne Vos. Wint namelijk de Ronde van Drenthe. Eerste wereldbekerwedstrijd voor de vrouwen vandaag. Na een val. Ook nog. <laughs> Wat een kanjer. Dankjewel, uh, Gio Lippens. We gaan uh, naar Heerenveen. Sebastian Timmerman. De vijf kilometer uh, zometeen uh, gaat het er ontspannen. Nu uh, Kramer volgens mij nog. Uh, die is al zeker van een uh, plek ja, bij de diesel, mega Die is al zeker inderdaad. En uh, respect trouwens hoor van Marianne Vos als je met dit weer uh, zo'n Ronde van Drenthe gaat rijden. Ik ben blij dat er een dak op zit hier in Tiel. Want wat is het uh, vies weer buiten. Sven Kramer ondertussen in een sajant uh, duel met de nummer twee van de Olympische vijf kilometer. En de winnaar van het Olympisch goud, Sun Hoon Lee. En Kramer uh, gaf de Koreaan in het begin een beetje ruimte. En daar liet de Koreaan een beetje zijn gang gaan. En toen zet Kramer een rond of vier geleden aan, zoals we dat vaker bij hem gezien hebben. Een Kramer demarrage, ronde 29-0 net. Bij het ingaan van de laatste, uh, laatste ronde is onderweg naar een tijd van rond de 6-12. Misschien wel Sven Kramer, die hier uh, deze vijf kilometer alleen maar rijdt. In voorbereiding op die wk afstand. en komt zelfs nog in de buurt van het Barenkor. Oh, daar blijft hij maar een uh, viertiende van verwijderd. En hij komt gewoon lachend over de strepen. Wat een slotronde. 28-5 als slotronde. 6 minuten, 10 seconden en 78 honderdste is zijn uh, eindtijd. En dan die lach naar het publiek als hij over de streep komt. Jongen, jongen, jongen. Wat is Kramer toch goed. Niet voor niets dit seizoen voor de zesde keer wereldkampioen Round geworden. Sun Lee op 7,5 seconden vergereden door Kramer. Maar wel sneller dan Blokhuizen. Kramer dus voorlopig 1, Lee tweede, Blokhuizen derde. Wij gaan eens opmaken voor de slotrit tussen Persma en Bob Jong. Gaan we even contact zoeken met uh, Debrecen waar de WK Short Track, uh, wordt gehouden. Joris van den Berg is daar aanwezig. Dag Joris, goedemiddag. Hoi, goedemiddag. Uh, Zullen we het eerst even hebben over de, de aflossing uh, die zojuist verleden is? Vijf kilometer geloof ik, hoe, hoe is dat gegaan? Ja, dat verliep volgens verwachting. Nederland zat in een halve finale die te doen was voor de vier. Met uh, als tegenstand van Rusland. Van, uh, de, de, ja, nu liggen alle... Uh, ik ben namelijk afgeleid, want het is veel leuker om te beginnen met een man die nu op het podium staat. En een bronzen medaille krijgt omgehangen. Dat is uh, Freek van der Wart. Die heeft brons gehaald op de 500 meter. En dat is toch wel een heel knappe prestatie. Hij bereikt als eerste Nederlander hier in Debrecen de finale van een afstand. En hij heeft... Die finale plaats omgezet in brons en dat is, uh, dat is goed. Hij is Europees kampioen en het is, uh, het, het is ook eens tijd dat hij dat doet. Hij is klaar om een, uh, een stap te maken naar de, naar, de, naar de wereldtop. De Chinees Liang heeft de afstand gewonnen. Victor An uit Rusland was tweede en op drie Freek van der Wart. En dat was dus al een mooie binnenkomen voor de Nederlandse ploeg. En toen kwam die aflossing. Juist. En hoe ja. ging dat? Nou, dat ging goed. Nederland liet de Britten een tijdje op kop rijden. Maar kwam op tijd naar voren middels Kerstholt en Knecht de twee gelouterde mannen uit de ploeg. En op die manier ging Nederland langs Groot-Brittannië dat lang aan de, rijding, aan de leiding reed. En, uh... De Russen werden ook gepasseerd in de slotfase en Nederland ging soeverein als eerste overstreep middels afmaker Shinky Knecht. Rusland als tweede en morgenmiddag wordt die finale gereden met daarin dus Nederland, Rusland en de twee andere finalisten zijn Zuid-Korea en Canada. Ja, dat is mooi iets om naar uit te kijken. Nog even terug naar de andere individuele deelnemers uit Nederland. Is er nog iets vermeldenswaardig? Ja, nou, Het was goed om te zien dat Knecht en Van der Wart, Knecht en Kerstvold, het zijn zoveel namen. Die op, het op, de, op de vandaag verreden afstand, het is de tweede afstand, uh, aardig deden, dus bereikten de kwartfinale. De afstand van Van der Wart dus vandaag de bronzen medaille pakt. Hij staat nu op het podium en krijgt hem nu om zijn nek, bronzen medaille. Want dit is voor alle duidelijkheid eigenlijk het WK afstanden en het WK allround in één. Dus Freek Van der Wart is vandaag gewoon derde geworden op het wereldkampioenschap op de 1500 meter short track punt uit. En hij pakt daarmee ook punten voor het algemeen. Klassement, waardoor hij daarin ineens op de vijfde plaats verschijnt. En hij heeft die zondag nog voor de boeg. En die zondag was zijn grote geheim in... Het EK, ik moet zachter gaan praten, want het Chinese volkslied wordt gespeeld. Bij de vrouwen ging het niet goed met Jorin Termos. Ze is emotioneel in de war. Het gaat niet goed met haar vader, die is ernstig ziek. En dat speelt natuurlijk veel meer door haar hoofd dan presteren. En om het allemaal nog ellendiger te maken, ging ze zomaar pardoes onderuit... op de afstand van vandaag, de 500 meter. Het is niet het toernooi van Jorin Tamors. Dankjewel, uh, Joris. Die mag weer gaan zitten als het volks gespeeld is. Meldt u even dat Klaas-Jan Huntelaar... Uh, misschien een zware knieblessure heeft opgelopen vanmiddag. De spit van Schalke 04 kwam ongelukkig terecht. En na een botsing met Roman Weidenviller van Borussia Dortmund. De wedstrijd tegen uh, Dortmund is nog steeds bezig. Kort voor tijd 2 in voor Schalke. Maar goed, Huntelaar dus uh, in de openingsfase van de tweede helft... per brancard van het speelveld. Hoe ernstig het is, uh, dat is nog niet duidelijk. Misschien moet hij uh, de Champions League wedstrijd uh, tegen Galatasaray... Missen. en dan hebben we daarna natuurlijk de WK-kwalificatiewedstrijden van Oranje tegen Estland en Roemenië. gaan we meer nieuws daarover hebben dan hoe u dat vanzelfsprekend hier bij de NOS op Radio 1. Terug naar de heer Veen, die uh, laatste rit waar we al een tijdje naar uitkijken tussen Bergsma en de jongen Sebastian. Die NOVI oh gaat Nederland vertegenwoordigen bij de WK-afstand in Sochi op de 5 kilometer. Nou, Sven Kramer uh, was al zeker. En onderstreept nog een keer dat hij toch ook de beste rijder ter wereld is op de vijf kilometer. Die 6 minuten, 10 seconden en 78 honderdste is gewoon de tweede tijd ooit gereden hier in uh, Thijalf. En dan gaat dus uh, Bergsma of Bob de Jong of Blokhuizen erbij komen. Alhoewel, ja, Bob de Jong zeg ik nog of bij. Maar doordat Sven Kramer zo snel heeft gereden is eigenlijk Bob de Jong ook wel zeker geworden. Omdat uh, Kramer uh, drie weken geleden in Insel ook de snelste Nederlander was. En dan die plek doorschuift naar de op na snelste Nederlander uit Insel. En dat is Bob de Jong. Dus die kan eigenlijk wel uh, relaxed rondrijden op het ijs. Maar dat doet hij niet echt. Hij heeft ook een achterstand op uh, Jorrit Bergsma. Een behoorlijke achterstand van een meter of uh, 35. En het oogt niet heel erg solide momenteel bij uh, Bob de Jong. Kijkt ook een beetje moeilijk terwijl Jorrit Bergsma aan het uh, versnellen is gegaan. Teruggaat naar de 29,5 seconden. Uh, maar tussen aanhalingstekens 2 seconden en 86 honderdste achterstand heeft op het schema van uh, Sven Kramer. In deze fase van de race Bergsma is dus ook behoorlijk sneller dan uh, Jan Blokhuizen was na zo'n 3 kilometer. Daar is hij nu naartoe onderweg. Heeft hij dus nog 500 af te leggen en nog 2 kilometer in het totaal. 347, 44 voor Jorrit Bergesma. En dan is hij nu ietsje trager dan Jan Blokhuizen. Een tiende van een seconde. Dus wat dat betreft wordt dat nog heel eventjes spannend voor dat duel. Dat ticket voor die WK afstanden. En uh, voor Jan Blokhuizen geldt dat als hij nu niet dat ticket grijpt voor die WK afstanden op de 5 kilometer. Dat hij ook meteen klaar is met het seizoen. Jorre Berresma niet. Die weet sowieso dat hij de 10 kilometer uh, gaat rijden. Ook daar in Sochi. Hij heeft de 3400 meter op zitten. 416, 81, En nu slaat hij dan een gat toe in één keer weer uh, terug eigenlijk naar uh, Jan Blokhuis. Want de marge die hij de vorige ronde verspeelde, zeventiende van een seconde... heeft hij nu in één rondje weer teruggewonnen, Jorrit Bergsma. Die er geconcentreerd nog altijd uitziet. Een geconcentreerde blik eigenlijk te zien door de transparante vensters... van zijn sportbril die hij op zijn hoofd heeft. Het wordt wel ietsje onrustiger in de slag. Het wordt iets meer naar achter trappen dan zijwaarts trappen. Maar hij hoeft nog maar drie ronden af te leggen op deze vijf kilometer. Bob de Jong volgt op een dikke 2,7 seconde van zijn teamgenoot. de rijden voor de ploeg van Jillent Anema. De ploeg Bergsma uh, aan het einde van de kruising duikt hij de voorlaatste uh, of in deze voorlaatste ronde duikt hij de binnenbocht uh, door. Heeft de gouden armband om zijn arm. Dat ten teken dat hij de leider is in het gecombineerde wereldbekerklassement 5 en 10 kilometer. En nu gaat hij die uh, uh, voorlaatste ronde pas in. Even een foutje net. Excuus. Ronde 29. 3. 5. 15. 35 is zijn doorkomst En het verschil met Jan Blokhuizen neemt alleen maar verder en verder toe in het voordeel van uh, Jorrit Bergsma. En dat betekent dat het er dik in zit dat uh, na uh, Sven Kramer en Bob de Jong... ...dat dan ook Jorrit Bergsma dus de derde Nederlander gaat worden... ...die de vijf kilometer gaat rijden in Sochi. Hij ligt zo'n dikke twee seconden achter die toptijd van Kramer. Achter die zes minuten, tien seconden en 78 zeventig bij het ingaan... ...van de laatste ronde is dat verschil een seconde of drie geworden... ...gaat hij uitkomen zo rond de zes minuten. Veertien zit een seconde boven zijn persoonlijk record, deze Jorrit Bergsma... ...die dit seizoen in de Wereldbekers stevast op het podium eindigde de Wereldbekers vijf en tien kilometer... Hij 10 in Astana. Vorige week tweede op de 10 in Ervoort. Maar ook op de 5 kilometer. Altijd op het podium. En dat gaat hij nu ook doen. Sven Kramer wint de 5 kilometer. Jorrit Bergsma gaat tweede worden. In 6 minuten 15 seconden en 74 honderdste. En daarmee dus veel sneller dan Jan Blokhuizen. Bob de Jong op de derde plaats. En dat betekent dat Sven Kramer. Als eerste Nederlander gaat naar die 5 uh, kilometer. Bij de weken Astana in Sochi. Vergezeld gaat worden door Bob de Jong. Want die was de 1 na snelste in Insel. En het laatste ticket gaat naar Jorrit Bergsma, want die is vandaag sneller dan Jan Blokhuizen. Jan Blokhuizen is dus klaar met het schaatsseizoen. Gaat niet naar de wereldkampioenschappen afstaan in sortie, tenzij die meegenomen wordt als reserve. En eventueel met het oog op de ploeg Maar hij kwalificeert zich niet individueel. Goed, dan is het inmiddels negen minuten voor half zes. En gaan we hier in de studio verder praten over de afgelopen week met Kees Jongkind, Mario van den Ende en Ton Boots. Um, Michael Bogert hebben uitgebreid behandeld. Zojuist uh, vervolgens kwam natuurlijk de zaak Rasmoesen Een dag na de dopingbekentenis van Bogert. Toen stond het hoge beroep in de zaak Rasmoesen op het programma. En Daarin vertelde deen dat de Rabobank van zijn gebruik van doping wist na zijn overstap van CSC. Well, they knew that I was taking EPO when I came here, um, because I came from uh, CSC and uh, I was staying at the same hotel as Rabobank in in Lucca. One at one race, when I and I didn't start the following day, because my my old team, CSC, would not let me start. They thought the hematocrit was too high, and Rabobank, they knew about that. But I was a little higher up in Heraki, in, in Rabobank, uh, so eventually they were giving me more and more liberty to, to do things. Ja, Rasmussen zegt dus eigenlijk dat op een bepaald moment... in de plaats Luca zaten ze samen in hetzelfde hotel. Vervolgens heeft CSC besloten om uh, Rasmussen niet te laten starten... omdat zijn hemotocriet waren te hoog was. Uh, vervolgens uh, zegt hij dat de Rabobank vanaf wist en desondanks hebben ze hem uh, uh, ingelijfd. En vervolgens kreeg hij steeds meer vrijheid... omdat hij hoger in de boom kwam te staan. En vervolgens kon hij dus eigenlijk doen en laten wat hij wilde. Kortom, Rabobank wist van alles. Kees jongkind. Klopt dat? Hm. Ja, ik ga niet op de stoel van de rechter zitten. Dat moet de rechter natuurlijk bepalen. Wat denk je? Ja, ik denk uh, dat het bijna niet vol te houden is... dat uh, de ploegleiding van de Rabobank uh, onwetend was uh, wat hij deed. Of wat, wat renners deden. Ik zou dat wel heel raar vinden als die er uh, niet vanaf wist. En als we het over ploegleiding hebben... dan hebben we het over de breuking. dat niveau, hè? Ja, ja. ja. ja dat niveau, ja. ja. Het lijkt mij stug dat dat dat dat uh, onder je neus gebeurt en je weet het niet. Dat, uh, dat, dat lijkt mij stug. Mario van dennen? Ja, daar ga ik je mee. Ik uh, verbaas mij alleen nog bijvoorbeeld dat uh, zo'n breuking en, en de rooien... die zullen er ook verantwoording af moeten leggen... aan uh, echelon bazen die daar nog boven staan. Hè? En kunnen ze dat ook altijd geheim houden? Kijk, dat ver verbaast mij dus. in. En... Nou, nou ja, ik denk dat dat uh, moeilijker te bewijzen is... dat die het geweten hebben dan... Uh, uh, tenminste, het, ja, het is natuurlijk slecht management uh, als je, als je uh, een baas van iets bent en je weet niet wat er uh, precies allemaal op de vloer gebeurt. Maar uh, ja, ze, de, de mensen van de Rabobank, de bank, die blijven toch volhouden dat zij het nooit geweten hebben. Maar uh, ik heb wel het idee dat de, de, de sponsor dus, de, de Rabobank, en uh, de wielerploeg wel twee gescheiden werelden zijn. De ene verstrekte het geld en de ander uh, moest zorgen dat er hard gefietst werd. Ja, gescheiden... ja maar, maar als ik jou miljoenen euro's geef, dan mag ja. ik wel weten... wat er precies mee nee, gebeurt. Nee, precies, maar <gul> daar, daar, dat, dat zei ik als eerste. Daar heb ik gelijk in. Dat moet natuurlijk... dat uh... Zullen we even iemand van de toenmalige Raad van Bestuur... Uh, aan, het, uh, aan het woord laten daarover? Want uh, er is natuurlijk toen tijd uh, uh, inderdaad veel gebeurd. En, en, en Hans Smits, die hebben we van de weken als NMS ook even gebeld... die was toen voorzitter van de Raad van Bestuur... in de periode 1999 en 2012. Uh, 2002. En uh, Hans Smit zegt... Uh, ik heb heel veel gesprekken gehad met uh, de Rabo-Wielerploeg. Uh, ieder begin van het seizoen eigenlijk hadden we daar een goed gesprek over. Maar ik kreeg daar nooit een eerlijk antwoord op zijn vraag. Uh, ik sprak met Leinders, de arts, uh, met de ploegleiders. En dan sprak je daarover. Uh, dan vroeg ik van, ik ga er vanuit dat. Uh, je herhaalde jaar in jaar uit het beleid. Een renner betrapt de ruit. Structureel, we stoppen onmiddellijk. En in antwoord kreeg ik voortdurend, maak je geen zorgen, we begrijpen het, we willen ook niet de, de naam van de Rabo uh, door het slijk halen. Is niet bij ons het geval, misschien bij andere ploegen, maar niet bij ons. Dat is het verhaal. Vervolgens heb ik ook aan Smits gevraagd... van ja maar ben je dan niet heel erg naïef geweest? Ja, achteraf gezien, met de wetenschap die we nu hebben... zijn we misschien daar te naïef in geweest. Maar als je mensen inhuurt om de boel te controleren... en ze zeggen dat ze de boel onder controle hebben... wie ben ik dan om daar uh, aan, aan te twijfelen? Hoe reageren jullie daarop? Ton, dat lijkt me een onderwerp voor jou. Ik nee, weet niet waarom ik bij jou uitkom. Nee, maar goed. Kijk, wat je net al zegt, uh, met de wetenschap van nu... dat zeggen alle hoge bazen natuurlijk... maar. Als je baas bent, op zo'n hoge positie, moet je juist regeren vooruitzien. Moet je die wetenschap hebben, want anders kom je overal wel vanaf. Uh, als die meneer Smits, maar dat geldt eigenlijk voor alle uh, voorzitters... van de Raad van Bestuur, uh, alleen maar controleert door gesprek te hebben... met de, met de uh, ploegleiding en met uh, de doktoren, en verder niks... terwijl iedereen weet dat erin dat Peloton gebruikt, dan heb je slecht... Is het is slecht management, want het was zo bekend eigenlijk. En als je daar niet achter komt. en wel honderden miljoenen in investeert. Ja, dan ben je een slechte bankier, zou ik maar zeggen. Maar wat had hij dan moeten doen? Uh, onderzoekers daar in het veld sturen. He, maar in ieder geval was dit veel te weinig. Maar dat is ja. gebeurd hè, rond de 2K van Verona. En toen was de, de, de, de, de uitkomst van het, de, die commissie... die toen de tijd de te hoge hemel te van Erik Dekker uh, onderzocht was... Het, er zat een bandje te strak. Ja, maar goed, je moet ook kijken. Je hebt bijvoorbeeld commissies. Je hebt het nu over commissie. Commissie Vogelsang ja. hebben we ook al gehad. Maar die hebben zo'n onderzoeksvraag gekregen... dat zodanig dat de bank buiten schot bleef. He, en dat is... Elke keer wat er gebeurt, zowel met de ploegle ploegleiders van de ploeg als met de bank zelf, we horen alleen maar: we hebben het niet geweten. Maar uh, uh, Kees, uh, mm -hmm. ik leg die vraag ook even bij jou neer. Ja. Wat had die bank dan nog meer kunnen doen? Nou ja, Om er ik, toch achter te komen. Ja, dat, um, aan de dat, is het, dat ze de waarheid spreken. Precies, dat is natuurlijk ook het dilemma waar, uh, waar we als uh, sportjournalisten natuurlijk mee uh, geworsteld hebben. Van, er wordt al sinds 1994 uh, geschreven over EPO gebruiken in het peloton. Um, uh, ons wordt nu steeds voor de voeten geworpen, uh, journalisten. Van hallo, als je een beetje je ogen had gebruikt, dan had je uh, dit allemaal wel uh, gezien. Um, ...ik ben van mening dat wij wel onze ogen hebben gebruikt... ...maar um, als je het aan mensen vraagt... ...dat hebben die banken, bankiers dus ook gedaan dan uh, antwoorden ze ontkennend. Nee, uh, wij gebruiken nooit, wij gebruiken geen doping. En bij, je bent er natuurlijk niet bij als het echt gebeurt. Uh, dat uh, is voor die bankier hetzelfde als voor de sportjournalist. Dus hoe kom je erachter? Ja, dan moet je, en zeker uh, zo'n bankier... die heeft nog wel wat anders te doen... die denkt van, ik uh, uh, haal die mensen, de artsen, de verantwoordelijken uh, bij me... en vraag het uh, recht op de man af. En als zo'n man dan zegt van, nee, uh, ik ben ervan uh, overtuigd... dat we schoon zijn en er gebeurt bij ons niks... ja, dan kan ik. Ik me nog wel voorstellen dat zo'n zo bankier denkt... nou, ik ga maar weer eens bank, bankier zijn. Het, het zit wel goed met die wielenploeg. Ja, maar goed, hier, het is nooit te bewijzen. Dat zeg je zelf ja, al. Ja. Dus het zijn indirecte bewijzen. Die kan je nagaan. En als je zegt, ja, ze hebben wel wat anders te doen... honderden miljoenen ja, zijn ja, er ik, ingestuurd. Daar heb je, wel gelijk je uit, heb je wel gelijk in. Maar die, uh, die wereld was zo gesloten... en blijkbaar dus ook naar de geldschieter toe... Um, ja, ik, het lijkt mij heel moeilijk om te bewijzen dat ze er uh, daadwerkelijk vanaf geweten hebben. Alhoewel ik wel vind dat ze er vanaf uh, hadden moeten weten. Ja, bovendien heeft uh, Smits in hetzelfde gesprek gezegd... Uh, toen hij in 2002, toen Lieva Leipheimer gepresenteerd werd... Ja. Uh, op de perspresentatie zei... en nu wordt het tijd dat er een podiumplaats wordt gehaald was Jan Raas woedend. Die ja. vroeg zich af, waar bemoeit die bank zich mee? Die bank moet geld geven en wij zorgen wel dat het, dat het loopt. En vervolgens werd die druk op die ploeg natuurlijk alleen maar groter... toen hij dat had gezegd. En werd het, alleen maar, uh, werd het eigenlijk minder of meer alleen maar gestimuleerd... om doping te gaan gebruiken, want die druk van die bank die werd steeds groter. Ja. Ben je ook van mening, Mario, dat die druk van de bank... er misschien mede op de achtergrond voor gezorgd heeft... dat er toch naar verboden middelen werd gegrepen? Nou ja, als je, ja, je wil presteren in, in die wereld, dan blijkt dus gewoon dat je, dat je mee moet. Ja, nou ja, goed, en dan, dan, dan is het natuurlijk uh, ook, het is natuurlijk ook wel logisch, als je daar miljoenen inpompt, dat je ook wel prestaties verlangt. Ja, maar daar heb je ook gelijk in. maar wat ik wel wat ik bijvoorbeeld wel vind, als met, de, met de bobo's, zal ik maar zeggen, de mensen die het, die het allemaal bepalen, de verantwoordelijke, dat die ook een hoge uh, pontius pilates uh, gehalte hebben, ja. hoor. Van, we wassen onze handen in schuld en we hebben het gevraagd. Maar wat Tom ook zegt, maar niet echt verder doorgevraagd. En dan kom ik toch wel even terug op, uh, op een spreuk die altijd bij ons... Uh, op schouwing van Multatuli, van niets is uh, geheel waar en zelfs dat niet. Hmm. Dus, en misschien moet dat wel eens een keer de insteek worden... ook in de sportwereld, want uh, ja, uh, in, is de sport niet verziekt? En dat maar, is natuurlijk ook een, uh, een aardig onderwerp om ja, eens een keer... Ja, goed, dat is een heel ethische vraag natuurlijk. Ja. Hè? Maar over indirecte bewijzen waar we het net hmm. over hadden... alle mensen die bekennen zeggen... Ja, we stonden voor het dilemma of te stoppen of te gebruiken. Want iedereen reed ons voorbij. Mm -hmm, ja. Nou, iedereen zegt dat. En als de bank dan erin gooit en prestaties verwacht... en je weet dat uh, stimulerende middelen die prestaties geven... en als je het niet gebruikt, die prestaties niet geven... dat is al een bewijs, dat, of een indirect bewijs... dat ze vanaf uh, geweten harder moeten hebben. Ja. Wat wij ook opvonden, Michael Michael Bogart bekend dus... dat hij tien jaar lang gebruikt heeft. Nou, dan is het voor mij onbegrijpelijk dat dat nooit eerder aan de oppervlakte is gekomen. Want ja. hij kan dat niet alleen doen, hij koopt. Hij koopt die spullen of hij krijgt die spullen, hij krijgt die spullen toegediend. Ik heb ook begrepen dat hij zelf zichzelf ook injecteerde en zo. Mm. Maar goed, dat zal hij toch een keer voorgedaan moeten hebben gekregen. Dus ja. wat dat betreft denk ik. Ja, er zijn, zijn zoveel dat... mensen die ervan af weten. Dat zijn natuurlijk vragen die, die tijdens dat interview aan de orde zijn gekomen. Maar het systeem, hoe werkte ja. het? Hoe deed je het? Hoe kwam je eraan? Ja. Wie heb je geconsulteerd? Wie heeft het je uitgelegd? Ja, daarop heb ik natuurlijk geen enkel goed antwoord gekregen. Nee, nee. Joh, maar en het, maar daarom om me aan blijf... te geven, tij, zelfs tijdens een biecht, zelfs tijdens het, be, ja. uh, het bekennen, uh, krijg je die informatie niet. Laat staan als je helemaal niet van plan bent om te bekennen. Ja. En, een, en iemand vraagt jou, van, gebruik jij doping en hoe deed je dat dan? Ja, kan, ja. Herman, Herman Brood kan ik niet iets begrijpen dat hij overal die naalden steekt. Maar ik denk bij maar een boogheid maar... die altijd gecontroleerd wordt en... en ja, in, in, als publiek eh, sporten hmm. wordt gezien... dan denk ik, ja, het is wel onbegrijpelijk... Maar dat het gebeurt er jaar... vooral thuis, joh. Dat, ja. dat, uh, het, het ligt in de ijskast uh, thuis. Het moet koel bewaard blijven. Het, uh, je gebruikt het in trainingsperiodes. Dus helemaal niet in wedstrijden. Ja, op een gegeven moment... Uh, Rasmus heeft nu verteld dat hij om de... Om de dag werd geïnjecteerd door Van ja. Mantrum in de toer. Ja. Maar normaal gesproken, of normaal gesproken vooral... wordt het in trainingsperiodes gebruikt ja. om zo snel mogelijk te herstellen. Ja. Nou ja, dat doe je gewoon thuis. Daar is helemaal niemand bij. Dat is zo, maar ze hebben wel met doktoren overlegd. Die hebben meegedaan, dat is wel duidelijk. Ja. En het is onmogelijk dat bijvoorbeeld de ploegleiding daar niet vanaf is. Want ik ben zelf coach geweest. Je relatie met de dokter is een vertrouwensrelatie. En alles wat relevant is, vertelt de dokter jou. He, dus er is dan nog één mogelijkheid eigenlijk... dat ze hun gezicht de andere kant hebben opgedraaid... Breuk en, ik heb het nu over Breukink en mm -hmm. de Rooi... en hebben afgesproken... alles wat jij over doping hoort tegen die dokter... vertel je ons niet... En dus het ik is... denk dat het zelfs nog anders is. Ik denk dat, dat uh, als je kijkt naar de bekentenis van uh, Danny Nelissen... Die, uh, die zegt er is een bijeenkomst geweest en uh, daarin werd gezegd... jongens, we worden aan alle kanten voorbij gereden. Met jouw Ruiz, dat, dat gaat niet goed. Waarvan trouwens Michael Bogert zei dat hij daar niet bij was. Maar... Uh, uh, en de heelere steden, gaat... dat hij er wel bij precies, was. Ja, ja, precies, okay. dus, uh, maar uh, het gaat niet goed. Uh, uh, we, we hebben het idee dat er uh, her en der wat uh, vreemde dingen gebeuren. Vooral bij de Italianen. Als je uh, daarin mee wil gaan met dat spel... ga naar de dokter. Vervolgens, dat, uh, denk ik... Ik ben er natuurlijk niet bij geweest, maar ik denk dat het voor de ploegleiding... een hele makkelijke manier is om er niets van af te weten. Dus op het moment dat je zegt van de dokter uh, is degene met wie je dat bespreekt... dan, uh, dan verhuist dat het hele verhaal naar de hotelkamer Onder van de, de dokter. Onder het mond medisch geheim. Kan Doe, precies. En de ja. ploegleiding, uh, en da daar zijn uh, meer verhalen over... Uh, uh, bekend de ploegleiders kees Priem zei dat bijvoorbeeld hè, in uh, 98 ik uh, ik heb me ik heb alleen maar ja. gezegd de renners uh, je moet dan en dan goed zijn ja en uh, dan weet zo'n renner wel uh, hoe die dat moet doen en dat betekent dat je met de dokter uh, en dan uh, prima is maar normaal van. als coach geeft de dokter je altijd informa informa informatie ja, ja, maar dat... ik denk dat uh, ton dat daar de crux zit uh, dit zijn geen coaches ja maar goed de kernvraag is dus niet wist je er vanaf aan die ploegleiders en aan de bank... Hmm. maar had je er vanaf kunnen weten? Ja, of moeten en, weten. Ja, en nee, kunnen nee, en moeten ja, weten. Ja, ja. En als dat bevestigend is... kan je wel je uh, vingers wijzen naar hen. Ja. Dan, gaan we dat, al... dan, dan gaan we dat even... met betrekking tot uh, Smits, met name die we van de week gesproken hebben... gaan we dat even uh, afronden. Hij, heeft, hij is ook een illusiearmer. Maar hij was erbij toen uh, Boog won op La Plagne.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 zijn maar de Toerzee gehaalde, maar achteraf blijkt het dus... Op, op, met andere cola gebeurd te zijn, zullen we maar zeggen. En met de hand op uw hart, u heeft nooit iets geweten? Nooit. Never. Zei hij, Smits. Uh, nu en ook toen, hij heeft uh, van niets geweten. Ja, Gods... maar weer de kernvraag, had hij het moeten en kunnen weten... En daar zeg ik ja op gewoon, die ploeglijn naar En dan, ik... En dan vind ik, uh, vraag, wil ik Kees nog één ding vragen. Boven die wielerploeg staat, stond nog een raad van commissarissen. Mm -hmm. Waar in de tijd uh, van 2007 zelfs een uh, raad van bestuur in zaten. Nou, die, wat voor rol spelen die eigenlijk? Want daar horen we niks van. Maar, nou, dat weet ik niet. Ik heb uh, die, uh, uh, dat onderzoek van uh, Vogelzang... Uh, pleit toch min of meer, of meer uh, die mensen uh, uh, vrij... Maar ja, goed, je hebt net al aangegeven met welke, met welke uh, opdracht die uh, het veld ingestuurd is. Ik kom erop bij dat we nu ook weten dat bijvoorbeeld de dokter van Mantrum. toen uh, de dokter in 2007, 2008, ja. uh, 2007 helemaal niet uh, ondervraagd is door die uh, commissie. Dus je kunt je ook afvragen inderdaad uh, wat de waarde van dat uh, rapport was. WC1, kut, WC1. <laughs> Wie ja, is woord, dan dan dan woord met slecht? Ja. Ja. Ja. Even een nou, wat andere opmerkelijkste Ook deze week. Dat was uh, uh, Stefan Matsingen. Die aan uh, nogal wat uh, renners uh, zes in totaal heeft hij zelf gezegd. Waarbij uh, dan nee, zes ja, sporters, uh, sporters in totaal. Waarvan vier wielrenners en twee uh, uit een andere uh, sport. Uh, Matsingen die hebben we van de week ook gebeld. Hij zei, ja, het gebruik van doping was niet alleen een probleem van de Rabobank. Er werd gewoon in het hele periode omgebruikt. Das war normal, ja. Also nicht nur bei Rabobank, das ist normal in jedem Radteam gewesen. Rabobank hat die gleichen Strukturen gehabt wie alle anderen, nicht weniger und nicht mehr. Das ist ein Problem des gesamten Pelotons, von allen Pro Tour Teams ja. und nicht nur Pro Tour. Ja, dat was Stefan Matsingen uh, uh, van de week, uh, natuurlijk in het Duitsland, hij komt uit Oostenrijk, in het Oostenrijkse dus eigenlijk, en hij vertelde, uh, uh, ja hij was heel open, het interview is nog wel na te lezen op nws.nl. hij was heel open over van alles en nog, want nu zegt hij gewoon ja, jullie focussen in Nederland nu dat het een Rabobank probleem is, maar iedereen uh, gebruikte, er waren meer dingen die hij overigens zei, hij bevestigde het verstoppen van Epo in de bus. Ook zo'n raar detail wat Rasmussen ook, uh, uh, ook zei. Van, ja, maar het was niet alleen dat de mensen iets gebruikten, stopten het. Het was een soort van spelletje, zo vertelde niet... dat iedereen hielp gewoon mee om in de bussen die de spullen de te De er niks nee, van. Die dat, uh, in de uh, bus. Ja. <laughs> Dat zijn natuurlijk rare details. Als het waar is. Als het waar is, dan moeten ze dat natuurlijk geweten hebben. De hele ploegleiding, dat is duidelijk. Even nog, Kees, dat wilde ik aan jou vragen. Toen we Matsingen belden van de week... toen was, denk ik, de zaak Rasmussen was denk ik een uur achter de rug. Hij was in dat uur volledig gebriefd. Hij was van alles op de hoogte wat er in de rechtszaal was besproken. Ja. Vervolgens interviewen we Matsingen en horen we Rasmussen. En dan liggen die verhalen wel heel erg dicht bij elkaar. Ja, dus of hebben... ze spreken allebei de waarheid... of ze hebben van tevoren afgesproken wat ze gingen nou vertellen. Ja, hij had al voor de rechtszaak een paar dagen ervoor gezegd... in een uh, interview uh, met een Nederlandse krant van... Uh, let nou maar op... Uh, er gaat, er gaat deze week van alles gebeuren. Het AD was dat. Ja, dus hij, hij, hij wist precies wat Rasmussen ging zeggen. Ik denk niet dat hij gebriefd is in het uur na de rechtszaak. Hij wist al dagen voor de rechtszaak precies wat het statement van Rasmussen zou zijn. Wat is zijn belang? Um, wat is zijn belang? Z zijn belang weet ik niet. Ik weet wel het belang van Rasmussen. Ja, dat kan ik inkopen. Ja. Zou hij misschien geld krijgen voor ja, de de ja, bevestigen het bevestigen van het verhaal? Ja, dat, gegeven dat gegeven zou ja. wel kunnen. Ja, dat kan ja. ik natuurlijk niet bewijzen. Maar. Ja, zij spelen onder één hoedje. Zij, zijn, uh, zij, zij hebben inderdaad een belang om duidelijk te maken... dat uh, het Rabobank uh, uh, leiding op de hoogte was van het spel uh, dat uh, Rasmussen... en dus uh, uh, andere uh, renners van, uh, van die stal... Uh, speelde. Ja, er, zijn, er zijn veel meer pittige reacties ook gekomen. Uh, ik, wil, ik gooi even bij jullie in de groep uh, de reactie van uh, Breukink. Hij heeft twee eigenlijk, die heb ik hier voor me staan. Uh, hij zegt eerst, ik heb nooit over bloedzakken met hem gesproken. En dan hebben we het met hem in dit geval over uh, Rasmussen. Ik heb hem alleen opgedragen zich aan de regels te houden... net als bij alle andere renners. Nou, volgens mij zei iemand dat net aan tafel ook al van... zoeken jullie het uit Als zolang ik het maar niet weet... dan komt het eigenlijk een beetje op neer als vrije interpretatie. Maar Breuking reageerde ook nogal fel. Wat heet fel? Hij zegt, ik heb hier geen zak mee te maken. Deze man, Rasmussen dus, is de afgelopen jaren niets veranderd. Wat een leugenaar. Die klootzak is alleen op geld uit. Verschrikkelijk. Kennen wij Breuking zo? Mario? Ja, niet echt. Maar ja, geld maakt euh, <laughs> ook een, euh, mensen heel wat los natuurlijk. En, en, en ja, en, en dit blijft een verhaal van, van zijn verhaal tegen mijn verhaal. en uh, ja, Ik wens de, de rechter die daar de uitspraak moet doen in ieder geval uh, veel sterkte toe. Ik vraag me alleen af hoe groot, dat kijk ik even naar Kees ook, hoe groot is die kans dat, dat schat jij in dat Rasmussen uh, gewoon die, die rechtszaak gaat winnen? Nou, moet ik mijn geld dan naar een andere bank gaan nee? nou, ik zei, Toen ik hoorde wat hij had gezegd, dacht ik ook... dan gaan we spaarcenten, want die staan bij die bank. We moeten nu niet mensen om gaan roepen... aan geld van de Wat Losgeroep krijgen, hebben we dat weer Heel goed voor jou. <laughs> ik heb er namelijk ook geld, dus... 5,6 miljoen euro zou die kunnen krijgen van de bank. Ja, ik moet heel eerlijk zeggen... Ik eh, achterkans de kans dat hij, eh, dat hij de rechter heeft overtuigd van het feit... dat de ploegleiding wel op de hoogte moet zijn van het feit uh, dat, dat hij dat, dat, dat spel speelde. Dat hij niet in Mexico was, dat hij in de Dolomieten was. Dat ze dat wel moesten weten. Ik denk dat die kans heel groot geworden is dat, uh, dat hij de rechter heeft overtuigd. Ja, bovendien de bewijslagslag ja. bij de bank en die hebben ze totaal niet uh, de de gegeven. gegeven. Totaal verdonderd door wat ja, erasmus allemaal ja. heeft geroepen. En je vroeg net breukingse reactie... Wat ik dacht was gewoon had hij zomaar als ploegleider opgetrokken, uh, op get, dan uh, op getraden, had hij ja, ja opgetreden, dan ja. had de Rabo waarschijnlijk wel iets meer gewonnen. Ja, ja. denk je dat het woord klootzak mensen stimuleert? Dat kan wel eens. Nou ja, kijk, als je niks doet en een softie bent, dat stimuleert in ieder geval niet natuurlijk. Om mensen wachten te scheiden, je kan het af en toe een ja. kwaad denken. Ik. ik zie ineens die beelden uit Studiosport van Tom Boties gelden een tieren de zaal verlaten... met een uh, basketbaltraining uh, in één uh, keer voor uh, me. Nee, dat gebeurde hetzelfde, maar... Uh, ja, je joeftje. moet af en toe wel eens een, uh, een steen in ja. de vijver gooien ja. <laughs> toch? Mag ik er nog iets van zeggen? He, want ik ben er zo kwaad op. De coureurs zijn altijd de klos. Ze hebben ook wel dingen gedaan natuurlijk. Maar hoge echelons uh, vegen hun straatjes gewoon... en blijven altijd buiten schot. En daar zit nou precies... Uh, waar je de dopinggebruik moet aanpakken. Bij de directies en dergelijke. Want die... Bestrijden die dopingcultuur helemaal niet. En als die directies van de willen ploegen, en het zijn er maar twintig of dertig, weet ik veel wat allemaal, op één lijn zitten, wat dat betreft, is die dopingcultuur meteen uh, uh, 100% goed. Ja, en die bazen zijn ook verantwoordelijk, denk ik. Ja. Ja. We gaan, het, we gaan het langzaam afronden. Ik denk dat het wel goed is, Kees, om nog even uh, misschien te memoreren... dat er komt nu in deze rechtszaak wel heel veel naar boven komt. Ja. Maar feitelijk, is wat je net zei, gaat het... hebben ze geweten waar hij was in de zomer. Precies. Dus al die dopingverhalen zijn eigenlijk alleen maar bijzaak. Ja. En daar worden ze niet op veroordeeld, toch? Nou ja, kijk, uh, uh, hij beweert dat Breukink uh, hem heeft opgezocht... om over die bloedzakken te praten. Dat was in de periode dat hij eigenlijk in Mexico had moeten zitten. Dus uh, dat is alweer een bewijs... dat Breukink moet hebben geweten dat hij helemaal niet in Mexico was. Ja. Oké, okay, snap ja, je? Ja. Dus, uh, en daarmee wordt de doping erbij ingetrokken. Dat ja, dus dat er zaak uh, ja, ja, Rasmus heeft uh, wel... Uh, uh. Ik begreep dat uh, meneer Filet, de, de raadsman van uh, Rabobank... op een gegeven moment tegen de rechter heeft gezegd... van hallo, uh, uh, mevrouw, uh, u, uh, ja. uh, u bent niet de dopingautoriteit. Dit verhaal uh, wat hij hier houdt, dat moet hij vooral daar uh, doen. Uh, het gaat om de whereabouts. Ja. En uh, toen heeft die, uh, de rechter gezegd... nou, ik laat hem toch even uitpraten. Of Ik vind eigenlijk ja. het eigenlijk wel interessant. Nou ja. Maar het, het schetst de sfeer waarin blijk, die heerste blijkbaar bij de Rabobank. En dat is wel weer van belang voor het verhaal. Konden ze weten over die whereabouts of niet? Goed, het laatste woord hierover is nog niet gesproken. Want wel mooi dat de rechter ook zei. Voor de Tour de France doen wij uitspraak. Ja. <amANT> ja. <gosto> Mag ik nog één ding toevoegen? Uh, morgen zit uh, bij Studiosport uh, tussen 5 en 6 uh, Hein Verbrugge. Uh, misschien is dat ook wel iemand uh, waarvan Ton. Uh, uh, die Tom bedoelt van. Uh, die mensen moeten worden aangepakt. Of had je het Ooh. niet over hem? Mm. Nou, nee, uh, ook over en hem. Want ja. hij heeft ja. natuurlijk. Ook een, uh, hij heeft in die periode van Armstrong, noem ik dat dan maar even, ja, is hij de een, baas geweest. Uh, uh, het gaat mij om, dat, die, je, hebt som, je hebt goede bestuurders ook, maar die zijn maar heel zelden. En die mensen moeten toch, de slechter moeten toch verantwoordelijk gesteld worden. Ja, in dit geval uh, UCI voorzitter geweest en uh, lid van het uh, Internationaal Olympisch uh, Comité natuurlijk. Is dat al opgenomen? Dat nee, was, dat is live. Oh, dat is live? Ja, okay. dat is live. Dat is okay. heel spannend uh, morgen. Goed, anders had ik even doorgevraagd. Nou, wat ja, hij ja. Dat doe ik dus bij deze manier. Ja, ja, ja. Um, uh, Tot slot, uh, uh, Kees Jonkind meld ik nog even, is hier aan tafel. Mochten we net inschakelen, Mario van den Ende en uh, Ton Boots. Uh, de Rabobank steunt niet langer het initiatief van de gemeente Utrecht... om de start van de Ronde van Frankrijk in 2015 en 2016... naar de Domstad uh, te halen... Uh, dat heeft natuurlijk alles met die dopingpartikelen te maken. Is dat iets wat jullie, gezien alles wat er nu naar boven komt, begrijpen? Kijk even naar Mario. Nou, nee. ik vind het vooral jammer. Ik vind het jammer. Maar ze willen alleen geassocieerd worden met die sport op een of andere manier, denk ja, ik. Nee. Uh, nee. Nou, dan, nee. had, dan hadden ze geen ja. contractbreuk moeten plegen. Want het wordt nu al iets schoner. En dan hadden ze ook daadwerkelijk iets ja. kunnen doen. Ik vraag me af of het contractbreuk is, want volgens mij liep het af en is het ja. niet verlengd. Nee, het is verlengd. Het, het, het leuk was, tot twaalf. 2012 was het contract. In 2010 is het verlengd. Okay. Tot 2016. Ja. Nou, dus... Uh... Ik geloof je. <laughs> We gaan naar de, de uh, Champions League. Manchester United, Real Madrid. Vele van u hebben het uh, gezien. Terwijl in Spanje eindigde in 1-1. Old Trafford kwam United op voorsprong. En vervolgens Nani met die rode kaart. Uh, daarna scoorde Real nog twee keer. Ontrechte zegen voor uh, Real Madrid. Vond ook de trainer José moet ik zeggen, Mourinho... de coach van de Koninklijke. We didn't play well. We didn't deserve to win. But football is like this. I'm not speaking about the decision because I'm, I'm not sure about it. But uh, the best team lost. Beste team heeft verloren, zegt Maurinho. Mario van den Ende, was het terecht rood? Uh, ik had er wel wat moeite mee. Het was een hele zware beslissing die de west, die wedstrijd natuurlijk gelijk op zijn kop zette. Maar ik kan me uh, toch wel indenken dat de scheidsrechter, en ik heb ook even gekeken wat voor positie die stond, dat hij toch waarschijnlijk gedacht heeft van dit is een gevaarlijke aanval waardoor hij... Die tegenstander wel degelijk kan, uh, kan blesseren. En dat is natuurlijk een criterium om een rode kaart te geven. Kijk, je krijgt later krijg je natuurlijk de discussies van. Hij zag hem niet aankomen. Maar ik heb altijd toch het idee dat, dat voetballers op stadniveau. wel weten dat je met 22 om een veld loopt. Mm -hmm. En dat er altijd iemand in de buurt kan zijn. En uh, ik, ik kan me indenken dat hij een rode kaart gaf. Hoewel hij natuurlijk uh, uh, wat dat betreft ook weer in een probleem zit. Want uh, zo'n volwassen scheidsrechter die dus eigenlijk over miljoenen kan beslissen. kan de afloop niet even zeggen wat hij precies uh, gezegd heeft. Hè? Dat is een soort uh, silentium van een hogere uh, uh, orde, <laughs> Dat uh, Een soort zwijgenplicht. Want omerta, ze... hè? ook Omerta. He? Wat, ja, ja, ja, ja. omerta. Ja, het is natuurlijk te gek voor woorden dat je volwassen mensen... Hè, door de UE opgelegd krijgen dat ze niet mogen zeggen... wat ze gezien hebben, wat ze, waarom ze beslist hebben. Ja, uh, misschien heeft hij wel uh, van de vierde official... Wat, oh, wat voor mij onbegrijpelijk is dat het op dat niveau een assistent scheidsrechter is, hè? dat is geen scheidsrechter in de competitie... maar een assistent scheidsrechter, heeft hij wel in zijn oortje gefluisterd gekregen... en misschien wel van zijn twee assistenten en van die, en van die twee etalagepop op de achterlijn... die ook nog een <lacht> functie hebben in de, in de Champions League... heeft hij wel te horen gekregen, het is een rode kaart. En dan wordt dat gedragen door vijf, zes personen. Nou, dan is het natuurlijk toch wel even iets heel anders dan dat hij nu... Hè, hij, hij gaf uh, teken tot blessurebehandeling... Waardoor het eigenlijk leek dat hij heel lang aan het nadenken was. Maar misschien kreeg hij toen juist al die informatie. En als dan vijf, zes eh, mannen zeggen: het is allemaal rood. Ja, dan als dan die rest ja. natuurlijk wel op zijn kop. En ik kan me indenken, want als je bijvoorbeeld ook heel sect eh, foto's bekijkt van het incident. dan denk je: zo, dat lijkt wel een beetje op de schop van Nigel de Jong. He, of uh, in het verleden dat Louis van Gaal ook nog eens bijna zijn heup brak tegen, in, die West, in die Ja, Europa. maar toen was er geen tegenstander in de Nee, maar toen blesseerde hij zichzelf bijna. Maar dat was ook zo'n hoge, zo hoge trap in, in die finale. Ja, en dan kan ik me indenken aan een dat een scheidsrechter er in een seconde moet beslissen. En dat hij dan zegt het is rood. Maar even voor mij, hij probeert toch gewoon die bal aan te nemen. Ja, dat, dat en, is nou net het, uh, het punt waar je, waar je dus de discussie over is. Kijk, als die scheidsrechter het, het nou net even anders interpreteert. Die scheidsrechter die, die komt van de andere. Wij zien de, de camera vanaf de. Ja, ja, hij uit, uit, uit de rug eigenlijk van, van de bank, zal ik maar zeggen. Mm -hmm. dus, en hij komt van de andere kant af. Dus er is al een ander beeld wat wij hebben. En ik kan me, ik kan me iets indenken. Maar het is wel interessant wat je zegt. Want eigenlijk, want we hebben, he, en Mulder liet dat ook zien op televisie... je ziet hem even kijken, van ja. is er iemand achter me? Ja. Zegt, hij zag nou, iemand komen op 10 meter afstand. Vervolgens maakte hij die sprong. En, en wij kunnen het allemaal prachtig analyseren. Maar wat jij zegt, is eigenlijk de kern. Wat je bedoelt te zeggen is, het, het maakt niet uit hoe wij het zien. Het, het gaat erom hoe de scheidsrechter het ja. ziet. Ja. Op dat moment. Ja, nou goed. En dan, dan zou je eventueel, hè, als je dus verder gaat kijken... als je dus helemaal sect... De, de arbiter ja, in het spotlight wil zitten. En de beslissing in de spotlight wil zitten. Dan zou je misschien toch in de toekomst eens naartoe moeten, net zoals bijvoorbeeld in het rugby of in het hockey. Dat je zo'n situatie na kan kijken. En met een panel van een aantal eh, deskundigen die op een groen knopje of een rood knopje drukken. En zeggen van het is inderdaad eh, een terechte rode kaart. Of misschien is het gewoon, gewoon geel. Ja. Zodat het publiek in de tussentijd bier kan en worst kan gaan halen. Ja, dat is een blessurebehandeling. Hè? Dan dat dan was de... een blessurebehandeling, nu ook. Hè? En het duurde gewoon even voordat hij dus de rode kaart toonde. Hmm. Nou goed, en, en ja, hoe langer je eigenlijk nadenkt... Ja. hoe ongeloofwaardiger je, je eigenlijk komt. En ik denk dat dat gewoon een reden is... tot de discussie. Tom? Ik vind het zo leuk, want ik hoor... ik denk dat, misschien en dergelijke. En daar zit de kern. Nou, ik... u, de, de, u, nee, dat weet ik. Omdat de UEFA verbiedt... Dat, je, dat die ja. mensen zelf uh, uh, laten we zeggen hun woordje doen. Ja, dat is de gek, gek voor ja. woorden, ja. dat je... Dus die transparantie, het gebrek aan transparantie werkt in de hand dat je eigenlijk aan het interpreteren bent. Mag ja. ik nog één ding over Mourinho zeggen? Want ik ben je ook coach. Je mag tien dingen over Mourinho ja. zeggen dan. Uh, hij vond dat het beste team uh, uh, verloren had, dus hij, du hij duidde op uh, uh, Manchester United. Volgens mij was Real Madrid veel en veel en veel beter. Dat het idee had ik ook. Maar waarom? En, uh, wat ah, is dat dan? Lijm en slijm. En ja, nu moet je weer interpreteren. <laughs> want ik denk dat hij ook een baantje bij Manchester United wil hebben. Dat zal ook, ook nog kunnen. Maar ja, kijk, als je dan nou ook Manchester United... Kijk, een van de beste voetballers in Engeland is volgens mij Rain Rooney. Ja. En die zat gewoon op de bank. Hè? Dus dan, wat dat betreft denk ik ook van... Uh, een vreemde, vreemde gang van zaken, maar goed. Maar Mourinho, ja, wat jij ook zegt, dat, ja, die, die bespeelt natuurlijk het publiek. En die, ja, die, die, als je het net over stenen gooien in een vijver... als er één een, een pikeur daarin is, is hij dat natuurlijk. Uh, Ryan Giggs, een duizendste wedstrijd. is toch niet te geloven? Nee, niet normaal. Fijn om jaloers op te worden hoe hij nog op zijn veertigste actief ja. is. Nog? Ja, ik vind, uh, ik vind het een wereldwonder. Dat hij op dat niveau, uh, op, die, op die leeftijd... Ja, volgens mij zit er al sleet op, uh, op jongens als ze dwars door het... Hè, net uh, de 30 passeren, dan zeggen ze al van... nou, ik voel al uh, pijntjes dit en dat, op, uh, topvoetballers. En dat je dat op dit niveau zo kan volhouden, ik vind het echt uh, petje af. Vind ik echt, uh, 20 nou, doet, jaar lang, hè? Goede genen. Ja, hè? ja nee, het is een goede voetballer. Je zag ook nu dat hij uh, ja, toch hele bepaalde hoogstandjes ook nog had. Wel, wel heel veel vrijheid. Ja, want hij had natuurlijk een vrije rol. Op een gegeven moment zag ik hem... Uh, op een gegeven moment ook rechts spelen. Dus, uh, en, maar het is inderdaad wat jij zegt. Uh, om dit niveau nog vol te houden is prima. Hoewel het natuurlijk wel steeds gedoseerder wordt. Ja, hij wordt wel niet alles. Opaard, ja, ja, dat, uh, ja. Ja. Ja. Goed, Ronaldo die uh, werd uh, prachtig onthaald. Uh, kreeg een grote applaus toen zijn naam werd omgeroepen in het uh, stadion. En nu... Schijnlijk las ik vanmorgen in de krant dat het uh, een sponsor En uh, dat er toch wel mensen bezig zijn om hem weer terug te halen naar Manchester United. Ik geloof van 75 miljoen of zo. Dus, ja, zo duur is het hij allemaal hij niet. die waarde gedaald. Dus. Ja, ik zou ja. zeggen dat hij voor 100 weggegaan De crisis slaat toe, jongens. Ja, ja, ja, ja, ja. De crisis, hè. Maar de, wat vinden jullie daarvan? Moet hij terug, Tom? Kijken van jou, moet hij ja, terug uh, naar United? Ik heb geen flauw idee. Ik weet alleen dat het op dit moment de beste speler van de wereld is. Hoewel ik Messi ja, ook heel goed vind. Maar die heeft een minder periode. Hè, dus, en daardoor. Is Real Madrid ook de grof, naar mijn idee de grote, grootste kans hebben voor de Champions League? Ja, maar denken ik jullie denk, moet Ronaldo terug naar... Uh, ja, ja. Hij maakt, ik denk dat hij elk team ter wereld uh, beter maakt. En uh, ja, zo'n man die brengt natuurlijk zoveel uh, reuring met zich mee. Ja. En zoveel publiciteit met zich mee. En zoveel ja, cash. cash hij, maakt, ook aan, hij maakt niet alleen het team beter, maar het maakt natuurlijk ook de club ook veel groter. Ja, want geld levert hij ook op. Hè? Ja, als, uh, dan... als hij uh, zijn contract tekent, dan zijn er in Azië zoveel shirts verkocht... Uh, op dezelfde dag dat ze het geld er weer uit hebben. Ja. Ja, ja, want wereldwijd is Manchester United veel populairder... volgens mij dan Real Madrid ja, in Barcelona. Ja, maar dat zal niet zo gek veel. Want ik denk dat Real Madrid toch ook... Ja, dat heeft zo'n naam. En, maar wat mij betreft mag hij er ook wel blijven. Want dan heb je natuurlijk en Messi en, uh, en Ronaldo in één competitie. En ik, ik verheug me altijd toch op wedstrijden... Zoals de Klassico, hè, die we vorige ja. week twee keer gezien hebben. Ja. Een gegeven, ja. één ding die uh, Mario is hier, uh, dat wil ik nog even aankaarten. Die enquête één vandaag. Uh, met betrekking tot dat ze zeggen van nou ja, misschien moeten we gele kaarten maar vervangen voor tijdstraffen in het amateurvoetbal. Uh, 78% van de ondervraagden zegt uh, wel eens te maken te hebben gehad met uh, geweld uh, op het veld. En noemt dit als een mogelijke oplossing. Hoe Kijk je aan uh, tegen, tegen tijdstraffen? Van, bijvoorbeeld ga jij vijf minuten maar even aan de zijlijn staan. Ja, het is uh, volgens mij bestaat het al. Ja, het amateurvoetbal op de ja, zaterdagochtenden doen we het al bij ja, de EDF. Ja, en ja, ik heb uh, begin tachtig jaren heb ik al in een commissie gezeten waarin dit ook onderzocht werd. En toen hebben wij ook gezegd van, uh, misschien is het wel een goed idee. En toen was het er uit de medische hoek uh, was er toen een soort verbod van uh, wij spelen in een wintercompetitie en klimatologisch zijn wij, uh, ja, is het gewoon niet goed voor spelers om even vijf of tien minuten aan de kant te zitten. En toen is dat toen tegengehouden. Ja, ik, ik, ik ja, na de dat incident in, uh, in Almere. Wij ze natuurlijk toch steeds proberen om in ieder geval het respect en dat soort dingen terug te halen. Ja, in het hockey uh, is, is het ook uh, een belangrijk onderdeel. En waar het gewoon geaccepteerd wordt. En, uh, en misschien is het wel goed om gewoon eens een afkoelingsperiode voor spelers uh, ja. in te passen. Ja. Ik heb ook begrepen dat een van de aanbevelingen van, uh, is dat, dat de spelers op jonge leeftijd een verplichte scheidsrechterscursus moeten volgen. Nou, dat is ook weer uh, in het hockey uh, gewoon goed. Toen uh, onze dochters uh, 15 jaar weer, uh, werden, kregen ze een, uh, een kaart van de club van Laren. Uh, gefeliciteerd met je verjaardag, ZOZ. Volgende week maandag word je uitgenodigd om de scheidscursus te volgen. Nou, dus wat dat betreft, in andere sporten werkt dat. En ik denk dat het, uh, uh, ja... Uh, voor, voor, voor iedereen toch wel goed is als je een spel gaat spelen, als je de regels kent. Ja. ja, ik denk het ook, maar je zegt het is misschien wel goed om af te koelen voor die spelertjes, maar je kan beter de ouders laten afkoelen en dat kan bijna niet. Ja, dat is, dat, is, dat, is, dat, is ook, dat is weer een losse ja, discussie. Mogen we die mogen hier naast gaan zitten, die mogen die kinderen warm houden. Wij ja, sturen in het amateurvoetbal die ouders voor naar de kantine in plaats van vijf minuten. Die geven gewoon we geld voor een kop koffie, mee. gaan we even koffie ja. aan. Um, de tot slot. Um, Jan Zwartkruis, overleden. 87 jaar leeftijd. Oud-bondscoach. Uh, heeft een van jullie persoonlijke herinneringen aan Jan Zwartkruis? denk even andere tijdens sport. Kijk ik even naar jou, Kees? Nee, ik, toen ik uh, zag dat hij overleden was... dacht ik wel van... dat uh, gaat wel een... Uh, ja, is jammer. Of, het is sowieso natuurlijk zonde, maar... Uh, ja, is nog wel, we hadden hem natuurlijk wel graag ook nog wel uh, willen spreken. Uh, kan ik me zo voorstellen over het week 78 en zo. Ja. Maar uh, nee, we hebben, andere tijden sport hebben hem nooit uh, geïnterviewd. Nee. Ja, ik, heb, uh, ik heb een jaar militaire diensten gezeten. En toen zat ik bij de sportcommissie van de landmacht. Hij wordt militair. En ja. hij was uh, kapitein ja. bij, de, bij de luchtmacht in die tijd. En dus we hebben veel samengewerkt. En uh, ja, ik, ik denk dat hij toch wel een beetje moeite had met de generatie die... Uh, in subordinatie, uh, hoog in het vaandel wat. sorry? Ja, in subordinatie. Dat betekent dat je het gezag aan meerdere... <laughs> <laughs> dat je dat probeert een beetje te ondermijnen. Maar, uh, kijk, ik denk dat hij toch moeite had met types als Krol, Surbier uh, die allemaal... En hij was er toch eentje die uh, als militair toch wel op zijn strepen stond. Ja. En, uh, ja. Ja, uh, en regelmatig systemen hoog in het vaandel had. En ik denk dat hij daar toch wel uh, wat problemen mee had. Hoewel hij ook weer in het 78-verhaal uh, 78-verhaal met Happel. Dat was natuurlijk een, ja, een tegenpool van Ernst Happel. Want hij noemde Happel zelfs ook een hork, heb ik begrepen. In, uh, in, in, in, ja, goed. Maar hij heeft wel gezorgd dat Happel in ieder geval wel... ook met een uh, gedachte dat hij met jongere jongens... met poortvriet en zo en, uh, en, en uh, wildschut... dat soort jongens aan de slag ging. Dus wat dat ja. betreft denk ik dat hij toch in zijn enthousiasme... en in zijn, met zijn kennis ogen opende bij echte uh, grote toppers. Oké, okay, dank jullie wel. Jullie hebben allemaal vijf seconden om te zeggen wat jullie het weekend gaan doen. Kees? Uh, jeetje. Uh, uh, dat... Mario? Mario? Uh, vanavond even naar het korfbal en dan naar het voetballen kijken. Morgen even nog uh, ook naar Amsterdam-Laren bij de dames. Dus tien seconden inmiddels, ja, ja, maar sorry, dank je de Mario. De handtree hand hand van Minkers <laughs> <van laughs> Smapers morgen. Dus oh, Oké, okay. Tom? Asset, oh, denk ik. Oh, hey, ik ga zwemmen met mijn zomer morgen. Goed zo, veel plezier. Ja. Dank uitslagen Bundesliga. München tegen Düsseldorf, 3-2. Uh, Bayern komt twee keer op achterstand. Schalke tegen Dortmund, 2-1. Zware blessure wellicht voor Huntelaar. Freiburg wonsburg 2-5. Mainz-Leverkusen, 1-0. En Grüttevurt tegen Hoffenheim, 0-3. München 66 en Dortmund 46 punten. Dan gaan we naar de Premier League. Queens Park Rangers Sutherland 3-1, Reading tegen Aston Villa 1-2, Norwich City Southampton 0-0 en West Bromwich Albion tegen Swansea City 2-1 met een eigen doelpunt van Jonathan de Guzman voor Swansea. Goed, dit was NWS langs de lijn. Om 7 uur zijn we terug met het betaalde voetbal. Ik wens u nog een fijne avond. Dank. Sport op Radio 1. Zometeen om 7 uur de Eredivisie, Heerenveen, PSV. De hele beste bal. Heracles NEC. Daar komt de aanloop, de stop van Pasmeer. Niet goed ingeschoten. Willem 2 VVV. De op, Willem Jans, die legt de bal klaar, komt de 3-0. Oh, en op kort voor 9, AZ, Adol. AZ, 2-0, prachtige doel. NOS langs de lijn, zometeen van 7 tot 11. Radio 1, het nieuws van alle kanten.